10 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Bij de woning van oud-minister Els Borst in Beeldhoven... is de ME bezig met het uitkammen van een bosperceel. De Utrechtse politie benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat er iets ligt. Het bos wordt voor alle zekerheid doorzocht op sporen die kunnen leiden naar de dader. De politie vermoedt dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar lichaam werd maandagavond gevonden in de garage van haar huis. De Nederlandse snowboardster Bel Berghuis is als laatste over de finish gekomen bij de plaatsingsrun op de Olympische Spelen in Sochi. Berghuis maakte daar haar Olympische debuut voor het onderdeel Snowboard Cross. Voordat ze van start ging, viel ze tijdens een laatste training zo hard op haar hoofd dat er een scheur in haar helm zat. Berghuis zal nog een tweede keer in actie komen, waarna de indeling voor de kwartfinales bekend is. In de Australische deelstaat Victoria zijn zo'n 50.000 inwoners wakker geworden zonder elektriciteit. De stroom was uitgevallen doordat tientallen elektriciteitspalen in vlammen op waren gegaan, meldde Australische media. De brandweer in Victoria heeft de handen vol aan branden door de aanhoudende droogte. De Iraakse leider Muqtada al-Sadr verlaat de politiek, meldt de BBC. Ook leden van zijn beweging Leger van de Mehdi zullen het politieke toneel verlaten. Muqtada al-Sadr wordt verantwoordelijk gehouden voor het sectarisch geweld in Irak na de invasie van de Amerikanen in 2003. Zijn shiitische beweging zou verantwoordelijk zijn voor de marteling en dood van duizenden soenieten. In Koevoorde is een man vannacht met zijn auto... dwars door de pui van een eensgezinswoning gereden. Volgens de politie zijn er geen gewonden. De automobilist was op visite geweest en wilde wegrijden. Hij dacht dat de automaat in zijn achteruit stond. Maar dat was niet zo. Daardoor schoot hij vol gas de tuin van de woning in... en reed hij dwars door de muur naar binnen. Volgens de politie was er op dat moment niemand thuis.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Miguel Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT. Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk werd verweten de Tweede Kamer onjuist te hebben geïnformeerd tijdens het afluisterdebat van afgelopen dinsdag. Nou heeft Plasterk weliswaar krap een motie van wantrouwen overleefd. Maar de discussie over het geheim blijven van de werkwijze van de Nederlandse spionagediensten is intussen behoorlijk losgebarsten. Er komen steeds meer vragen over hoe dat nou zit met de controle. Wie houdt er nou eigenlijk toezicht op die diensten en hun werkwijze? Is dit een terugkerende vraag in de bijna 100 jaar dat die inlichtingendiensten bestaan? We horen het straks van onze gast historicus Bob de Graaf... hoogleraar Intelligence and Security Studies in de Universiteit van Utrecht. Ja, en dan was er deze week opmerkelijk nieuws over een orde der transformanten uit het Brabantse hoeve... Uh, een orde die alles heeft van een klassieke secte. De leden ervan lopen naakt in huis, zijn kaal geschoren... en hebben een guru-leider die bepaalt wie met welke vrouw slaapt... en wie wanneer met hem slaapt. En dat is dus een secte die nieuwsgierig maakt... ten meer ook omdat ze deze week een moordaanslag lieten plegen. Uh, we hebben hier aan tafel... Uh, Karine, Dames schrijft van: Ik Was Gek van Geluk... een boek over allerlei sectarische moderne bewegingen. En aan tafel Wim Zaal schrijver van het boek Gods Onkruid... een klassieke over secten van vroeger. Uh, zij gaan ons straks, na de column van Philip Ferex... meer vertellen over, al, uh, ja, over deze secten... en over hoe verre die zich gaat vergelijken met andere secten. Even heel kort, Wim, uh, Wim Zaal, sectekenner. De orde der transformanten, toen jij dat hoorde dacht je meteen, oh ja, natuurlijk, de orde der transformanten... Nee, nee, maar zodra ik iets over de inhoud hoorde, dacht ik wel: oh ja, dat kennen we al. Goed zo. De Karin dame, uh, die naam, transformanten, ja, dat lijkt me toch een soort New Age-achtig iets. Ja, transformanten, dat betekent natuurlijk veranderen. Ze willen de, de wereld verbeteren zoals alle sectarische bewegingen. En ze voelen zichzelf dan natuurlijk het voorbeeld van hoe het wel moet. Ze hebben als voorbeeld een science fiction film, De Matrix. En heel veel elementen daarvan hebben ze verwerkt in hun leer. En dus als mensen die die film De Matrix kennen, die weten... Hoe um, de transformanten zich als voorbeeld willen stellen voor de rest van de wereld. Goed. Oeh, dus en de goeroe lijkt ook op, op die Keanu Reeves, want dan zitten ze toch goed. Nou, iets minder mooi. Okay. Ja, ja, ik, ik moest gelijk denken aan een Harry Potter-scène. Uh, uh, maar goed, doet iedereen er via zijn eigen fantasieën bij. We gaan het straks verder hebben over ja, dit het zout der aarde. Eerste uur dus spionagediensten en sectes. In het tweede uur van OVT kunnen we horen hoe na jaren onderzoek een oude Noorse runencode is gekraakt. We bespreken opgedoken kamikaze-brieven van Japanse vliegers... en of die brieven wel of niet tot het geestelijk werelderfgoed mogen behoren. En in het spoor terug... Een documentaire, het tweede deel uit de driedelige serie Foto vindt familie. Op het Instituut liggen namelijk honderden Indische familiealbums. En sommige daarvan zijn onlangs herenigd met hun eigenaren. En Martin Minkma volgde dat proces. En u wordt natuurlijk bijgepraat over wat er gebeurt op de winterspelen in Sochi. En dat om half elf en half twaalf. En we beginnen, zoals gebruikelijk, met de korte geschiedenisles... die past bij de actualiteit van deze week. Er moet een aparte dierenofficier van justitie komen die verstand van zaken heeft. En die zorgt dat die gasten, allemaal in de gevangenissen, belanden liefst op water en brood van die Oost-Europese karpatenkoppen, die allemaal die puppies hier, die, die zieke puppies ons land bedreigd. Ik hoop dat daar iets aan gaat gebeuren. Voordat ik het woord geef aan de staatssecretaris, wil ik voor de handelingen hebben opgemerkt dat er echt scheldwoorden hier niet thuishoren in het debat. Ik bedoelde het helemaal niet als scheldwoord. Dat is een feitelijke constatering dat mensen die puppies hier meer dood en levende over de grens brengen met die harde, harde Karpatenkoppen die die gasten hebben, is een feitelijke constatering. Dat bedoelde niet eens een scheldwoord, gewoon puur als iets wat ik heb geconstateerd. Ja, dat was Pvv Tweede Kamerlid Dion Graus die afgelopen week tot twee keer toe dus het woord Karpatenkop gebruikte. De Partij voor de Dieren kaartte aan dat er veel verwaarloosde honden waren aangetroffen in Noord-Brabant... en pleitte voor een hardere aanpak. Dion Graus was het daar natuurlijk roerend mee eens... en wees op de zogenaamde Oost-Europese Karpatenkoppen als de belangrijkste daders. Maar waar komt dat scheldwoord nou eigenlijk vandaan? Daarover aan de telefoon taalhistoricus Ewoud Sanders. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Karpatenkop, dat is niet echt een heel gebruikelijk scheldwoord, toch? Wat, wat betekent het eigenlijk? Nee, nou, voor ons van Sandalen betekent het een gezicht waaruit een onverzettelijkheid gepaarde domheid spreekt. Maar over het algemeen kun je zeggen: bij scheldwoorden is het nogal moeilijk om de precieze betekenis vast te stellen. En het is, ik moest vooral lachen omdat Jonghuis dan zegt: nee, nee, het is geen scheldwoord. Geen het is een feitelijkheid. Die mensen hebben gewoon hele onsympathieke Karpatenkoppen. Het is geen volk, de Karpaten, het is gewoon een gebergte in, in, in, in, in, in het oosten. En uh, In Midden-Europa. En uh, het is verzonnen door Gerard Reven in 1971. Ooit is er nog strijd om geweest. Dat was het niet. Dat Hugo Kostjes? Maar het is heel duidelijk. Ik zei in 1971, maar het is in 1961. Gerard Reven. En die heeft daarna ook erg zijn best gedaan. om het in omloop te krijgen. Ik geloof dat het wel zes, zeven boeken. Uh, noemt, Tito noemt die een kapatenkop en allerlei andere tegenstanders. Ja. ja, ik geloof dat Teun de Vries kapatenkop wordt genoemd. Ja. Natuurlijk Paul de Groot, de voorzitter van de CPN, die vaak ja. bij de Revens thuis kwam. En wat ja. natuurlijk zo aardig is, dat, dat voelt hier een beetje van af, maar toch moeten we dat even zeggen. Ik geloof dat Reven hier ook de theorie aanhing dat je kon zien dat het communisme als leer niet deugde... omdat al die communisten zulke lelijke kapatenkoppen hadden. Ja, ja. ja. en het gebeurt eigenlijk in. heel weinig dat woorden... ...uit de literatuur in omloop raken. En dit is natuurlijk ook niet een heel breed verspreid uh, scheldwoord... ...maar je komt het wel degelijk af en toe nog tegen. Dus je ziet het eerst bedreven ergens om het uh, vaak te gebruiken... ...en vervolgens zie je het vanaf eind jaren tachtig opduiken in andere boeken... ...en ook op een gegeven moment ook wel in kranten. En vanaf 1992 staat het in dus het wel echt, Het is wel in omloop gekomen, het is toch vooral onder de liefhebbers van regen... Maar ik zelf de erger moest lachen is dat de Bustka of van Miltenburg, als, dan, eh, als die het heeft gebruikt, zegt voor de handeling wil ik hebben opgemerkt dat scheldwoorden hier niet thuis horen. Dat betekende vroeger dat het uit de handelingen werd geschrapt, dat de griffiers het niet opnamen. Dan kwam het in het zogenoemde lijkenregister terecht. Maar nu staat er gewoon in de handelingen, ik wil opmerken dat het een scheldwoord is en dat het hier niet thuis wordt. Dus het staat gewoon wel degelijk eh, in de handelingen alleen. Ja, maar het is jammer, het is jammer het is eigenlijk dat het nooit in gebruik is geraakt, want het klinkt best wel lekker, Karpatenkop. Ja, toch? het komt door het uh, soort binnenrijm zit erin. Hè? Het is puistenkop, ken ik zelf goed, of bukkelkop, uh, Maar Karpatenkop, ja, nee, ik, ik hoor het wel eens hoor, maar het komt ook omdat ik diverse Revenliefhebbers om me heen ja. heb. Dus maar zou Dion Gaus nou dan ook een Revenliefhebber zijn? Oeh, oeh, oeh. Nou, nee. Dat weten we niet natuurlijk. Ja, dat moet bijna wel dus. Ja, het zou kunnen. Of hij heeft het er eigenlijk een keer opgepikt. Ja, Misschien wel. Ja. Of, nou ja. Ik wil niks zeggen over zijn eigen hoofd. Die, die ligt te veel voor de hand. Ja. Ja. Goed. Goed. Nou, ik zou zeggen, laten we het hier maar bij laten. Ewa anders hartelijk dank voor je toelichting. Deze week dus ook het debat over onze inlichtingen en veiligheidsdiensten. En de geschiedenis daarvan zou mogelijk wel een verhelderend licht kunnen schijnen... op die gebeurtenissen van afgelopen week. Tien uur debat was er. Een motie van wantrouw tegen de minister van Binnenlandse Zaken... omdat hij de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd. En een van de redenen die hij aandraagt... is dat het staatsgeheim is waarover hij niet mag praten... We gaan het hebben over de geschiedenis van onze inlichting- en veiligheidsdiensten. En ik zeg het nog een keer, hartelijk welkom Bob de Graaf... hoogleraar Intelligence and Security Studies aan de Universiteit van Utrecht. Is het nou in de geschiedenis eerder gebeurd... dat een minister van Binnenlandse Zaken zo in de problemen komt in de Tweede Kamer... met als reden die inlichting- en veiligheidsdiensten? Nou, er zijn... Verschillende aanvaringen geweest. Uh, met name ook aanvaringen uh, in, in de jaren zestig... al over uh, de, de vertrouwens- en veiligheidsonderzoeken die de dienst verrichten. Maar uh, uh, zo sterk als deze week... Hè, met, met een uh, motie van wantrouwen die door bijna de hele uh, oppositie gesteund werd... Uh, dat niet. Zullen we teruggaan naar de oorsprong... Um... Bijna honderd jaar hè, bestaat zoiets als een inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Heel even nog voordat je daarover begint. Het is altijd inlichtingen en veiligheidsdienst of spionagedienst. Is dat nou allemaal één pot nat? Nee, over het algemeen maak je onderscheid tussen een inlichtingendienst. Die is vooral gericht op het buitenland. En daarbij probeer je in het buitenland informatie te verzamelen. Of informatie over het buitenland. Dat is over het algemeen... Offensief gericht, waarbij je ook het risico loopt dat je de wetten van het land ten aanzien waarvan je spioneert overtreedt. Uh, en je hebt de uh, veiligheidsdiensten die zijn vooral binnenlands gericht en uh, die uh, zijn meer defensief uh, ingericht. Uh, we maakten in Nederland dat onderscheid eigenlijk uh, jarenlang. We hadden een binnenlandse veiligheidsdienst en we hadden een inlichtingendienst buitenland. Uh, dat is in, Met name in 2002 is dat veranderd. Toen heeft men dat als het ware in elkaar geschoven. En sindsdien hebben we dus een algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst, de AIVD. Het is begonnen met een militaire inlichtingendienst, uh, meen ik, vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Ja, eh, vlak voor de Eerste Wereldoorlog eh, zie je dat Nederland relatief laat... een, een, een echte inlichtingendienst krijgt. Hè, in de zin van, er is zoiets als een organisatie die al zodanig erkend is. Niet dat daarvoor nooit spionage plaatsvond, maar dat waren, zal ik maar zeggen, de mannetjes. Hè. De koning had een mannetje of eh, de generaal had een mannetje die dit soort dingen deed. Eh, maar hier komt een, een type organisatie... Uh, je ziet bijna overal dat die in Europa uh, op de een of andere manier verbonden zijn aan de generale staf van het leger. En dat is vooral nog op het buitenland gericht. He, wat, wat, wat stelt het Duitse leger nou voor? Wat zijn de uh, bedoelingen van het Duitse leger? Wat zijn de bedoelingen van het Franse leger? Etcetera. In de loop van de Eerste Wereldoorlog zie je dat er ook een systeem langzaamhand begint te ontstaan voor de binnenlandse veiligheid. En om het allemaal nog wat lastiger te maken, dat gaat in 1919 niet Binnenlandse Veiligheidsdienst heten, maar Centrale Inrichtingendienst. Je zou kunnen zeggen, zo weinig hadden ze ervan begrepen dat ze dat een inrichtingendienst noemden. En dat was een tamelijk verborgen aangelegenheid. Dat was ook niet erg groot. Anderhalve man en een paardenkop. Dat was een, een, een officier bui, buitendienst die dat deed. En die zijn werkloze broer erbij sleepte. <laughs> en eigenlijk wat zij deden was... Uh, informatie verzamelen die vanuit de politiekorpsen, onder andere in de grote steden kwamen, uh, of van de Rijkspolitie of van de Maroosee. En uh, daar haalden zij eigenlijk gegevens uit uh, die zij voornamelijk nodig hadden om in geval van een eventuele woeling, zoals het in de jaren heette, uh, uh, mensen te kunnen interneren. En uh, Dus daar kreeg je zogeheten geconsolideerde lijsten. Daar stond het precies op wie in Saandam maar, uh, voor de communistische partij. Maar, of. maar dit klinkt al heel schimmig. Dit klinkt al bijna alsof de inlichtingendienst zelf aan het werk is. Waar waren ze dan eigenlijk bang voor? Wat onderzochten ze? Wie, wie was de vijand? Nou, dat was, dat was in Nederland het hele interessante en wat voor een unieke situatie in Nederland heeft gezorgd... dat ze eigenlijk bang waren dat uh, de gezagsdragers... te gemakkelijk het uh, gezag zouden overdragen. Ook op een moment dat er eigenlijk helemaal... nog geen directe aanleiding toe was. En dat is veroorzaakt uh, eigenlijk door de zogeheten Troelstra-revolutie... die niet zoveel heeft voorgesteld. Troelstra dacht aan het eind van de Eerste Wereldoorlog... het, zou, het sprak die hard op uit... het zou wel eens leuk zijn als we in Nederland... net als in andere landen een revolutie zouden hebben. Veel meer dan die paar woorden is het niet geweest. Maar toen stond de burgemeester van Rotterdam al klaar... van als de sociaaldemocraten langskomen voor de sleutel van de stad... dan heb ik die alvast voor ze klaargelegd. De gouverneur-generaal in Nederlands-Indië begreep niet helemaal goed door gebrekkige communicatie... wat er aan de hand was. Eh, en die zei van, nou, ik ga alvast eens wat beloften doen aan Hoeven. Het staatkundig bestel in Indië wat prettiger gaan inrichten... voor de inwoners. En dat is eigenlijk aanleiding geweest voor de regering om te zeggen... Eh, dat moeten we een tweede keer voorkomen. Dus wij gaan een inrichtingendienst inrichten... die, zoals dat heette, realistisch beeld moet schetsen... van wat er gaande is. En dat betekent dat er in Nederland eigenlijk... een Traditie is ingeslopen van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. roepen op het moment dat iemand zegt er is iets heel ergs wat er gaat gebeuren. op de rem gaan trappen. Het valt allemaal wel mee. Geen paniek, rustig blijven. Ja, het traditionele beeld van inlichtingen en veiligheidsdiensten is dat ze overdrijven. omdat ze daar een belang bij zouden hebben of iets dergelijks. In Nederland zie je eigenlijk het tegengestelde gebeuren. En die traditie die is eigenlijk tot eind 20 e eeuw blijven bestaan. Maar dat neemt niet weg dat er groepen zijn... of mensen zijn die... Ze, ze moeten wel iets te doen hebben. Ik bedoel, Het is meer dan alleen maar elke keer zeggen... jongens, kalm blijven, het valt allemaal wel mee. Ze moeten wel inlichtingen verzamelen, toch? Ja. En wat doen ze dan in die 20, 30 jaar... als we even voor de Tweede Wereldoorlog kijken? Uh, ze hebben aanvankelijk... Een, uh, toch wel een... Uh, kijken ze heel erg naar communisten. Hè? Dus die, die worden in kaart gebracht. Vooral ook omdat er uh, internationale contacten zijn... met communisten... Uh, maar ze zijn ook erg bang voor het passivisme... Uh, dat in Nederland in de jaren 20 en 30 wijdverbreid was. En niet alleen in de linkse kerk, zal ik maar zeggen... maar ook in de andere kerk aanwezig was. Uh, je ziet het, uh, ze, ze maken zich druk over... als we nou straks mensen voor de dienstplicht binnenkrijgen. Wat voor eh, vlees hebben we dan in de Kuip? En dus van tevoren willen ze eigenlijk al weten komen die dienstplichtigen misschien ook uit communistische <lacht> of pacifistische eh, milieus. En tot op zekere hoogte ook eh, de, de sociaaldemocratie werd in de gaten gehouden. En de NSB op een gegeven moment tijdens de jaren? Ja, dat begint eigenlijk al eh, met kleine fascistische clubjes vanaf ongeveer 1925 dat ze daar aandacht voor krijgen. En het interessante is dat je ziet dat eh, met name in de tweede helft van de jaren 30 ze toch wat banger beginnen te worden voor eh, fascisme en nationaalsocialisme. Omdat ze merken dat die veel breder weten te recruteren in de gewone burgerij dan eh, de communistische eh, beweging. Nou zei je net, het begon als een, een, een man geloof ik en zijn werkeloze broer. Is dat intussen gegroeid tot een grote dienst? Uh, de, als, als je kijkt naar de BVD... Hè, is traditioneel een uh, middelgrote dienst geweest... als je het internationaal bekijkt. Uh, ze hebben jarenlang hebben ze met ergens zo'n uh, 600, 700 mensen gewerkt. En uh, na de aanslagen van 11 september 2001... dan zie je de dienst opeens heel snel groeien... en dan gaat hij naar bijna 2000. En dat wordt nu, nu intussen weer teruggebracht. Even terug naar voor de oorlog dan is het dus ook al een substantiële uh, groep mensen. Is daar discussie over in de politiek... Of we hebben die dienst, hoe gaan we daarmee om? Nee, dat, dat, dat, dat, dat is dus uh, eigenlijk wel het interessante. Uh, die, het bestaan van die dienst werd helemaal niet bekendgemaakt en, en niet erkend. En je ziet dat ik geloof ergens in uh, 1930 of 1931 wordt in een van de sociaal-democratische kranten. Die heeft op een gegeven moment een rapport van die dienst uh, ontdekt. En die ziet daar een nummer op staan, een nummer 10.000, zoveel of zo. En dan opeens krijgen ze eigenlijk een beetje wat je nu ziet rondom sociale. Van 1,8 miljoen, van hé, we wisten niet dat het zoveel was. En dan besluit de dienst om gewoon weer opnieuw te gaan nummeren, beginnen bij 1, dat als er dan weer een keertje een rapport in handen valt, dat het niet inmiddels 20.000 geworden is. Dus. Het maar er was, moet een budget zijn. Het, uh, ja, maar is dat, minister... was het dat was een geheim uh, budget. En omdat het geheim moest zijn, was het ook beperkt. He? En daar zie je de gedurende jaren 20, 30 voortdurend discussie over... Uh, wie moet daar nou aan bijdragen? Moet niet het ministerie van koloniën ook bijdragen? Want we houden toch ook Indonesische nationalisten in de gaten, et cetera. Uh, maar het blijft een zeer beperkt budget. En het, uh, de dienst zelf zit ook min of meer verscholen. Hij is een dienst onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken... maar hij zit verscholen in het gebouw van de generale staf in Den Haag. Dus er is een directe link ook met de militaire inlichtingendienst? Ik bedoel, dat gaat eind jaren 30, neem ik aan, spelen. Er zijn allerlei buitenlandse diensten die bezig zijn... inlichtingen te vergaren in Nederland... over wat de Duitsers doen, de Duitsers over wat de Britten doen. We krijgen op een gegeven moment het uh, gigantisch klungelige probleem... van het Venlo-incident in 1939... Uh, in Misschien wil je uitleggen wat daar precies gebeurt. Want daaruit blijkt dat er allerlei mensen bezig zijn met spioneren in Nederland. Ja, uh, dat is eigenlijk uh, terug te voeren op de manier waarop het um, uh, tegengaan van inlichtingenvergaring in Nederland vanaf uh, de Eerste Wereldoorlog is gebeurd. Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Um, en toch waren he, Britten bezig vanuit Nederland te spioneren ten aanzien van Duitsland, Fransen, uh, sommige Belgen uh, en omgekeerd de Duitsers vanuit uh, Nederland naar Engeland. Uh, daar is een uh, oplossing voor gevonden door de Nederlandse inlichtingendienst, die de Nederlandse neutraliteit moest bewaren en heel gunstig was voor de Nederlandse schatkist. Want men zei tegen die mensen, je mag je gang gaan, zolang je uh, geen uh, geweld gebruikt. En uh, zolang je niet ten aanzien van Nederland spioneert... en bovendien wat je dan verzamelt he, over uh, Britten, over Duitsers en omgekeerd... dat moet je met ons delen. He. Dus men zat eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rang. Uh, dat systeem is in stand gebleven. Tot begin jaren 30 Duitsland zegt, wij doen niet meer mee en de conclusie van iedereen zou zijn... dan is de neutraliteit dus verloren gegaan... als een van de partijen zich terugtrekt uit dit spel. Uh, maar die conclusie werd niet getrokken. Uh, het hoofd van uh, de gecombineerde uh, inlichtingen en veiligheidsdienst... Um, uh, de generaal van Oorschot... was eigenlijk ook wel erg Brits in zijn sympathieën. Uh, en wat zich dan voordoet bij het Venlo-incident. is dat er uh, vanaf Nederlands grondgebied. door twee vertegenwoordigers van Britse geheime diensten. onderhandelingen worden gevoerd. met vertegenwoordigers van de oppositie, de militaire oppositie tegen Hitler. En. Uh, dat is natuurlijk uh, niet te rijmen op zich met de neutraliteit. Uh, maar de Britten stellen keurig uh, de Nederlandse dienst daarvan op de hoogte. En die zegt, weet je wat, uh, om het allemaal een beetje goed te laten verlopen... Uh, doen wij een uh, uh, officier van ons mee. Uh, iemand die goed Engels spreekt en die voor Engels kan doorgaan. Uh, wat bij dat contact niet uh, duidelijk is geworden aan de Britten... is dat de reële... Oppositie inmiddels vervangen is door een inlichtingendienst. En ze worden op 9 november 1939 bij Venlo over de grens gesleurd. Dan blijkt de Duitsers pas dat die meneer die mee was gestuurd... geen Engelsman is, maar een Nederlander. En in de Duitse oorlogsverklaring aan Nederland... staat dan ook dit breed uitgemeten... als een schending van de Nederlandse neutraliteit. Um. Laten we de periode van de Tweede Wereldoorlog even overslaan. Want dat is een heel apart hoofdstuk. We zijn terug in Nederland eh, na 1945. Dan eh, is duidelijk dat tekort geschoten is door de inlichtingendienst. In ieder geval tijdens de oorlog. Dan wordt die BVD opnieuw eh, in touw gezet. Met wat voor doel precies, Bob? Ja. Eigenlijk heb je ongeveer vier jaar aanloop... tussen de Tweede Wereldoorlog en de oprichting in 49 van de BVD. Waarin eigenlijk allereerst alle spionage moet worden opgeruimd... en in kaart gebracht die door de Duitsers er is geweest. We zitten in de periode van het Indonesië-conflict. Dus er zijn allerlei mensen die de regering iets kwalijk nemen... en zelfs iets aan willen doen in het kader van de strijd rondom Indonesië. Maar... Al gauw wordt toch het grote probleem, en daar zit ook wel een continuïteit met de jaren dertig, het communisme. En daar is uh, die dienst vooral op uh, gericht. En hebben we het dan nog steeds over een dienst die geheim blijft? Die buiten alle boeken blijft, buiten controle van de Tweede Kamer, onder, nee. vallend onder de minister van Binnenlandse Zaken? Nee, maar het koninklijk besluit dat hun werkzaamheden regelt, wat overigens een heel klein dingetje is als je dat vergelijkt met de enorme uh, wet op de inrichting en veiligheidsdiensten van nu, is aanvankelijk een vertrouwelijk koninklijk. Besluit. He, dus het is niet gepubliceerd. Het is ter inzage geweest voor de Kamerleden. Nou is er deze week een aantal keren gesproken over de commissie stiekem. Bechtold haalt het ook aan. De fractievoorzitter van D66. Dat er zoiets bestaat als de commissie stiekem. Daarbij zouden fractievoorzitters van de grote partijen worden ingelicht. Maar dan buiten he, dat er over gesproken mag worden. Die wordt in 1992... 50, meen ik, opgericht die commissie. Dan is er dus behoefte van de politieke partijen... om inzage te krijgen in wat er nou eigenlijk gebeurt. Nee, eigenlijk is daar een tegenstelde uh, beweging aan de gang... Uh, er werd in de Tweede Kamer uh, vrij veel gediscussieerd over uh, die BVD... en of het allemaal wel klopte. Uh, met name ook van rechtsse zijde uh, had men het idee... we worden in de gaten gehouden. En toen klonk uh, vanuit uh, met name uh, P van de Akringen uh, de gedachte in de tijd van... Uh, ja, maar dit kunnen we niet openlijk doen. Hè? Find, hurt meet, werd letterlijk gezegd in, uh, in de Tweede Kamer. Uh, dus die... Uh, Kamercommissie is er niet zozeer gekomen om eh, in te lichten... maar juist om de inlichtingen eh, buiten de schijnwerpers te houden. He, dus er werd er gezocht naar een oplossing waarbij de regering blijft voldoen... aan zijn verplichting om de Kamer te informeren. Maar dat zou dan alleen nog maar aan de voorzitters van de grootste fracties zijn. En is het dan nog steeds zo dat die dienst als opdracht mee heeft... wat je net vertelt, is om vooral de boel kan te houden... vooral rustig te blijven en de autoriteiten... Uh, te zorgen dat ze niet in paniek geraken... of is intussen die opdracht van die dienst verbreed en veranderd? Um, die, die, die dienst die heeft een uh, vrij brede opdracht... Um, maar uh, die ook niet, niet goed is vastgelegd. Hè, want uh, tegenwoordig in de wet op de inrichting en veiligheidsdienst... staat precies welke bevoegdheden die dienst hebben... dat stond allemaal niet zo uitgemeten in dat koninklijke besluit. Um, en uh, de Kamer heeft eigenlijk ook passend... zowel binnen de sfeer van de Koude Oorlog... als binnen de sfeer van de verzuiling en de, uh, uh, de regentenmentaliteit... Die, die daarbij paste, gezegd van... Uh, heel lang eigenlijk van minister van Binnenlandse Zaken... zorgt u nou dat het op orde is met die uh, BVD... dan uh, hoeven wij er niet naar om te kijken. En dat zie je eigenlijk tot in de jaren zeventig doorgaan minister Geertzema van Binnenlandse Zaken begin jaren zeventig... zegt gewoon tegen het hoofd van de dienst... zorg jij nou dat er uh, politiek geen gedonder komt? Heb jij geen probleem? Heb ik geen probleem? En eigenlijk op die manier fungeert het. En de, en de Kamer is terughoudend in wat zij aan vragen stelt. En dat blijft dus eigenlijk totdat de hele boel overhoop wordt gehaald door 9-11... Nou, je kunt zeggen, eh, eigenlijk begin jaren negentig heb je het, het duo: eh, minister Dalens op Binnenlandse Zaken en dokters Verleeuwen als hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die hebben voor een veel grotere transparantie dan tot dan toe bestond, gezorgd. Omdat uh, daar politieke druk is om dat voor elkaar te krijgen? Ja, maar ook omdat ze zagen... Uh, kijk, er is de druk geweest in de jaren tachtig van... blijft die dienst niet te lang uh, het communisme in kaart brengen... terwijl het al niet zoveel meer uh, voorstelt. Als dan ook nog een keertje de muur valt... Uh, dan wordt duidelijk dat er... Uh, wat uit te leggen valt. En uh, dat komt met on onder andere uh, naar voren in het feit... dat we vanaf begin jaren negentig jaarverslagen hebben... van uh, de BVD en later de AIVD. Voordien bestond zoiets niet. En in al die tijd eigenlijk is het dus nooit een probleem geweest... waardoor de minister van Binnenlandse Zaken zich moest verdedigen... ten opzichte van de politiek. En ook moest uitleggen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Want die commissie stiekem die functioneert. Uh, uh, er is vertrouwen in dat het allemaal wel goed zit. Ja, nou, er is wel een behoefte geweest om meer controle te gaan uitoefenen. Uh, dus um, in 2002 is in de wet ook to, uh, de commissie van toezicht op de inrichtingen en veiligheidsdiensten gekomen. Dat is een onafhankelijke commissie, weer anders dan de commissie van de Kamer. Uh, die uh, uh, of gevraagd uh, door regering of parlement of uh, op eigen initiatief dingen kan gaan onderzoeken. Nou, heeft Pechtold gezegd... ja, die commissie, dat is wel leuk en aardig... maar daar heb ik helemaal niks aan, want dan hoor ik wat... en dan kan ik vervolgens nog geen controle uitoefenen... terwijl wij ons tegelijkertijd ook verbazen... dat Plasterk die commissie niet heeft uh, uh, ingesteld. Uh, of of uh, uh, ingelicht. Is dat ook jouw uh, visie op wat er nu gebeurd is tot slot... Um, ja, wat je, wat je voortdurend uh, hebt gezien is dat de fractievoorzitters zitten daar. Dat zijn overigens druk bezette mensen. Dus geregeld is er ook de klacht dat ze uh, niet aanwezig zijn. Uh, en dan heb je de woordvoerders voor binnenlandse zaken en dergelijke. Uh, en die zijn dan niet op de hoogte. Uh, en dan krijg je een heel schimmig debat. Uh, want we weten eigenlijk op dit moment ook nog niet eens of het wel of niet, deze commissie geïnformeerd is door Plasterk. Maar het is in ieder geval zo dat zo'n commissie... dat klopt wat Pechtold zegt, zo die commissie die heeft al die tijd gefunctioneerd als... Nou ja, we vertellen het ze, maar controle uitoefenen op wat er gebeurt, dat kunnen ze niet. Ja, ze kunnen wel controle uitoefenen, binnen kamers, maar ze kunnen daarna niet naar buiten gaan en zeggen... Uh, we hebben dit varkentje gewassen. Maar dat is in principe een systeem wat de Tweede Kamer zelf... zo georganiseerd heeft vanaf het bestaan van die inlichtingendiensten. Ja, hè, dat is uh, bij, uh, bij het reglement van, van orde van de Tweede Kamer... Is, dat, uh, is die commissie in het leven geroepen. En als de Tweede Kamer het anders wil... dan moet ze dat uh, op een andere manier organiseren. En uh, zal de regering een, uh, een manier moeten vinden om haar... Informatieplicht richting de Kamer binnen die nieuwe kaders gestalte te geven. Oké, okay. we, we zullen er ongetwijfeld heel veel meer over gaan horen de komende tijd. Bob de Graaf, heel hartelijk dank. Dan wordt het tijd om ons te laten inlichten over wat er gebeurt vandaag in Sochi. Op de Olympische, de Olympische winterspelen. winterspelen met Sochi. Goedemorgen. We gaan het hebben over snowboardcross. Na een val tijdens de warming-up kon Bel Berghuis tijdens de kwalificaties niet voluit gaan. Dat was nog niet zo erg, want alle deelnemers van de snowboardcross gaan door naar de kwartfinales. Maar daarin moesten ze dan wel sneller gaan. Het zit er net op. Edwin Cornelissen heeft Berghuis die val achter zich kunnen laten in haar kwartfinale. Nee, dat is toch niet gelukt hoor. We weten natuurlijk niet of het aan uh, de val zelf heeft gelegen of uh, dat ze gewoon niet goed genoeg was in, uh, in die kwartfinale. Want ze stond ook tegen een aantal hele goede borders. Uiteindelijk is ze vijfde geworden waar ze bij de top drie op moeten eindigen om door te gaan naar uh, de halve finales. Dat is dus niet gelukt. En ja, je vraagt toch af, dat het, het verhaal op boven deze dag kleeft, wat er gebeurd zou zijn als ze die val niet had gemaakt in uh, de kwalificatie of in de warming-up. Want het was echt een harde vol. Zoals gezegd, hij was kapot. Het heeft dus behoorlijk ingehakt. En uh, ja, dat, dat moet toch wel van invloed zijn geweest. Is het niet op haar fysiek dan in ieder geval wel op het zelfvertrouwen. Dus in elk opzicht is de vraag in hoeverre dat een uh, grote rol heeft gespeeld. In ieder geval zitten de Olympische Spelen erop voor naar Belberghuis. Ze had gehoopt op een halve finale plaats. En als je halve finale mag worden, ja, dan mag je ook in ieder geval een B finale doen. Als je dan de grote finale niet bereikt. Wat zit er dus allemaal niet in na één rondje in uh, de knock outfase de kwartfinale. Zit het erop voor Belberghuis? Maar is is er vanmiddag meer succes voor Nederland. Dan wordt er weer geschaatst de 1500 meter bij de vrouwen... met Irene Wuus, Jorien Termors, Lotte van Beek en Marit Leenstra... dat zijn de Nederlandse medaillekandidaten. Volgens onze schaatskenner Erben Wennemars... komt er weer een volledig oranje podium. Irene Wuus deelt dus een kamer met uh, Koen Verwij, en die heeft zilver. Nou, dan weet je wel, dat wil Irene niet. Irene wil beter. Dus Irene gaat een gouden medaille halen. Lotte van Beek heeft nog helemaal niks... Maar die wil ook graag een medaille halen. En ze was wel heel goed op de 1000 meter. Ze rijdt fantastisch in de 1500 meters. Dus zij gaat gewoon een zilveren medaille halen. En dan komt Jorien Moors op de 1500 meter. Want dan gaat ze namelijk een bronzen medaille halen. En Leenstra dan? Maar het Leenstra, ja jongens, het wordt gewoon een 1, 2, 3, 4. <lacht> het, het houdt niet op. Het wordt alleen maar gekker. Ja, dat is Erwin Wennemars, altijd optimistisch. Er zijn natuurlijk meer kapers op de kust. Het gaat spannend worden. En anders wel in het spel dat de luisteraars kunnen spelen in de aanloop naar die race. Want wie de juiste uitslag van de nummers 1, 2 en 3 bij de 1500 meter voor 2 uur doorstuurt... naar het hetpodium.nl, die maakt kans op een boekenpakket. Straks om half twaalf worden we opnieuw ingelicht. Hartelijk dank. Dan is het nu tijd voor de column van Philip Frerix. Toen ik afgelopen vrijdag rondzwierf in de zalen van het Centraal Museum in Utrecht... bij de opening van een werkelijk fascinerende expositie over het surrealisme... onder de titel Surreële Werelden... zag ik me weer staan in dat straatje aan de voet van Montmartre. één handdruk verwijderd van André Breton. Paus van het surrealisme. Een bijnaam uit de jaren dertig van de vorige eeuw die niet alleen een compliment was. Omdat hij zich als schrijver van het surrealistisch manifest nog al eens vromer toonde dan een paus. Door hem werd je zomaar geëxcommuniceerd als een schurftige hond uit de surrealistische kerk gezet als hij je niet zuiver in de leer beoordeelde. Wat niet wegneemt dat André Breton en het sur surrealisme onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als een mozes van de moderne tijd heeft hij de wetten van het surrealisme te boek gesteld. Hoe dan ook. Ik was dus ooit één handdruk van hem verwijderd. Dankzij de Nederlandse fotograaf Fred Bromet. Fred woonde van 1946 tot en met 1968 in Parijs. Hij was een vooral modefotograaf. Zeer succesvol. Een leven als een droom. Dromen, daar hielden de surrealisten van. Het toeval wilde dat hij de buurman was van André Breton. 42 rue Fontaine, 9e arrondissement, vanuit de hoge atelierramen, uitzicht op de boulevard de Clichy. Ze kwamen elkaar bijna dagelijks tegen op de trap. Dan was de in de leer zo strenge Breton een beminnelijke man. Geen ongenaakbare kerkvader en geen inquisiteur. Beide buren groetten elkaar beleefd: Bonjour, monsieur Breton. Bonjour, monsieur Bromet. Soms leek er iets van een conversatie op gang te komen. Bonjour, monsieur Bromet, vous allez bien? Je vous remercie, monsieur Breton, et vous-même. Na verloop van tijd dacht Fred Bromet: ik moet een foto van hem maken. Een portret dat zoiets als geschiedschrijving zal zijn. Het portret van zijn heiligheid, de surrealist. Bonjour, monsieur Breton. Bonjour, monsieur Bromet. Het duurde wel even voor Fred durfde... ''Meneer Breton, zonder u te willen derangeren, ik heb een verzoek.'' ''Je vous en prie, monsieur Bromé.'' En Fred vroeg hem voor die foto. ''Dat hij dan een keer mee moest naar de studio... om er echt iets moois van te maken, als ik u daarmee niet lastig val.'' herhaalde Fred nog eens voor alle zekerheid. Mais bien sûr, quand vous voulez, wanneer u maar wilt.'' Maar ja, in het Frans is dat een verneukratief soort ja, Een ja van subtiel op de lange baan schuiven. Na dat gesprek hernamen de heren hun dagelijks ritueel. Net iets nadrukkelijker. Alsof er een fractie van extra afstand moest worden overbrugd. Bonjour, monsieur Breton. Bonjour, monsieur bromain Het klonk steeds meer als een dialoog van Samuel Beckett... die misschien meer absurdist is dan surrealist... maar in het spraakgebruik is dat zo ongeveer hetzelfde geworden. Hoe dan ook, de foto werd nooit meer ter sprake gebracht omdat het niet aan hem was, zal kerkvader Breton hebben gedacht. En Fred Bromet had het ongemakkelijke gevoel dat hij een code had doorbroken. één millimeter te ver was gegaan en daarmee misbruik had gemaakt van hun nabuurschap. Bonjour, monsieur Breton. Bonjour, monsieur Bromet. Comment allez-vous? Je vous remercie, et eh, vous-même. Ah, mon cher Bromet, la respiration, de adem. Fred hoorde de longen piepen. Breton had last van benauwdheden en stierf eraan, 70 jaar oud, in 1966. Hij ligt vlak bij mij achter begraven, cimetière de Batignon langs de periferiek. Op zijn grafsteen staat, ik zoek het goud van de tijd. Tot zijn eeuwige spijt had Fred Bromet het nooit meer aangedurfd... om toch weer over die foto te beginnen. Het goud van de tijd was hem door de vingers geglipt. Voilà. Juist. Philip Ferris, het goud van de tijd. Een prachtige uitdrukking ook voor een historisch programma natuurlijk. Ja, Filip, bedankt. Hij verloor al zijn gezin aan de secte... en afgelopen week verloor hij ook bijna zijn leven dankzij de secte. Jeroen van Hasselt werd thuis neergestoken... door een lid van de zogeheten Orde der Transformanten. De belager belde bij hem thuis aan met een pruik op het kale hoofd... en haalde toen hij opendeed een mes tevoorschijn uit een bos bloemen en stak op hem in. En dit was niet de eerste keer dat de orde der transformanten betrokken zou zijn... bij een moordaanslag op een man wiens vrouw verdwenen was in de secte. Iets dergelijks was ook al gebeurd in 2008. Ja, reden, pardon, reden te over om stil te staan bij deze eigenaardige, eigenaardige zich christelijk noemende secte... en bij de historie van vergelijkbare groepen in ons land. Want we hadden natuurlijk al Zwarte Jannetje, Loude Palingboer... Noorse Broeders en Ga zo op maar door... Aan tafel, we zeiden het al eerder in de uitzending: Journaliste Karin Dame schrijft van het boek. Ik was gek van geluk. En daarna noemen we het boek niet meer. Nog altijd te koop, geloof ik. Uh, een boek over hedendaag, hedendaagse sectarische clubs en bewegingen. En Wim Zaal, schrijver van het boek Gods Onkruid. Uh, eerst maar even Karin Dame. Kun je ons in een paar zinnen uitleggen wat voor een club dit nou is? Die Orde der Transformanten. Zitten in het Brabantse Hoeve in een paar villas, geloof ik. Wat is dit voor een club? De Orde der transformant is een moderne sectaarsbeweging. Um, modern noem ik dat omdat uh, secten tegenwoordig heel vaak ontstaan... vanuit coaching en persoonlijke ontwikkeling. Dus um, mensen zijn uh, ja, daar toch wel heel erg uh, dol op. Hè, om, uh, vooral hoogopgeleide, slimme mensen willen de wereld verbeteren... of in ieder geval zichzelf verbeteren en ontwikkelen. En uh, spiritualiteit uh, speelt een belangrijke rol. Nou, dat was ook zo bij de Orde... De leider Robert Baart die was coach in het bedrijfsleven. Hij coachte mensen bij grote IT-bedrijven. Nou, wat is nou eigenlijk gewoner dan dat? Mensen die je leiding moesten geven of werkproblemen hadden... die gingen gewoon bij hem coaching halen. Maar deze man, en dat zie je ook vaker bij coaches... Iedereen kan zich zo noemen. Je hoeft er geen opleiding voor te hebben gehad. En deze man die uh, zocht razendsnel naar de zwakke plekken in iemand. En uh, iemands behoeften en uh, waar mensen naar op zoek zijn. Aandacht, liefde, warmte. Ze hadden net, waren net ontslagen of hadden net een uh, scheiding achter de rug. Nou, uh, Robert Baart die uh, gaf hen erkenning en aandacht. En die begreep ze. Dus op die manier kregen ze heel snel... een afhankelijkheidsrelatie met hem. Waardoor hij misbruik van ze kon maken. En die, al die cliënten eigenlijk van hem als coach... die leerden elkaar ook kennen, gingen op, op vakantie met elkaar... het werd een vriendengroep en zo ontstond eigenlijk die sectarische beweging. Het, het is een beetje uit de, uit de hand gelopen coach uh, en, zijn, en zijn groepje dus eigenlijk. Maar als ik het goed begrijp zitten ze nu in Hoeven... in een aantal villa's met elkaar. En uh, dan zijn er een aantal dingen waarvan wij als... Uh, andere mensen denken uh, oppassen, geblazen. Uh, de, iedereen loopt naakt in het huis. Uh, mannen en vrouwen zijn kaalgeschoren. Uh, hoezo eigenlijk allemaal? Dat heeft te maken met het feit, dat het, en dat zie je vaak in dat soort bewegingen... dat seks wordt ingezet als een machtsmiddel... Um, het, alles draait natuurlijk om macht binnen zo'n beweging. En uh, Robert Baert uh, gebruikt seks dus uh, om zijn macht uh, te stabiliseren. Uh, het, uh, het is eigenlijk een, altijd een heel vast patroon. Mensen die die groep binnenkomen, dat zijn vaak stellen. Die worden meteen gescheiden. De vrouwen gaan met uh, Robert Baert naar bed. En de mannen die, uh, krijgen een andere vrouw toegewezen. En uh, er is ook de program, zo, dat is dus een term uit die film De Matrix... waar ik het eerder over had. En uh, dat uh, is dus uh, een schema dat vrouwen met elkaar seks moeten hebben... voor de vitamineoverdracht. Dat klinkt allemaal heel erg raar, maar die mensen die geloven dat echt. En Dus dat zijn uh, vrouwen die gewoon heteroseksueel zijn... die dat dus tegen hun zin in moeten doen. En, uh, dus zo wordt, uh, en, en daar, daar past dus ook dat naaktlopen in... Want uh, vrouwen worden dus overgehaald. en doen niet zo preut. Ga toch lekker naakt in die tuin lopen. En dat ze willen meedoen. En op die manier worden mensen heel kwetsbaar gemaakt, waardoor ze dus uh, onderdrukt kunnen worden. Ja, want, want kwetsbaar, Wim Zaal. Uh, ik dacht dat je dat naakt lopen. Komt jou dat bekend voor? Ik, ik meen dat het ook wel eens eerder Je, bent je, je wordt weer. Als we opnieuw geboren, dus je bent naakt en kaal. Ja, Komt dat een, meer voor? Het is een teken van zuiverheid. Kijk, kerkgenootschappen zijn verenigingen van zondaars. Sekten zijn clubs van zuiveren, van lichtgestalten in wording... Uh, van uitverkorenen. De sektenleider zegt, kijk, je kern is zuiver en blank, maar er zit een dikke korst omheen... van vuiligheid, van zonde, van verkeerde vrienden... van verkeerde opvoeding. Ik neem die korst weg... En dan ben je zuiver, maar het ellende is, zo werkt het niet. We hebben in onszelf geen afdeling blank en een afdeling zwart. Het zit gewoon door elkaar gestampt. Uh, wij mensen zijn te vergelijken met potjes framboze Je kunt de ja. edele frambozen en de boze bessen niet scheiden. Die zijn in één keteltje gekookt. Uh, uh, en... Dat is een vast gegeven. Duizenden jaren godsdienst en wijsbegeerte en kunst en wetenschap en opvoeding hebben daar niets aan kunnen veranderen. Ja. Maar die transformatie is natuurlijk wel een oeroude droom van de mensheid. En, en die is een van de talloze goeroes uit de laatste honderd jaar... en misschien wel de meest respectabele... Krishnamurti heeft een vergelijkbare leer ontwikkeld. Hij noemde dat niet transformatie, maar mutatie. De mens moet alles achter zich laten van zijn verleden... van wat hij geleerd heeft, van zijn godsdienst, van zijn vaderland... en een geestelijke sprong maken naar boven, dat is dan de transformatie... dan staat hij boven de wisselvalligheden van het leven. Ja. En dat had Krishnamurti net uitgedacht en verkondigd... en toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. En daar kon je niet boven staan, want die greep in je eigen leven in. Je moest kiezen, partij kiezen tussen de ene kant van de vuile duikbootoorlog... of de andere kant van de vuile duikbootoorlog. Het systeem was prachtig, maar het werkte niet. En daarna is de leer van Krishnamurti ook enigszins vervaagd tot een luxe filosofie voor de beter gevoede kringen... in Engelse landhuizen en zo. Kijk eens, ik sla ja. hem als mens hoog aan. Ja, want ik geloof dat het werkt niet. Ik geloof dat, we hier in Nederland, dat hij ook hier zat, hè, ergens in, in Holten of zo. Oh, ja. Krishnamoorti zat toch ergens in Holten in Nederland? Ja, maar dat is langer ja, geleden. Dat is langer. Goed, daar laten we, dat laten we even voor wat het is... Her Karine, Dame, herken jij dit? Dat die ja. kost wegnemen. Is dat ook iets wat jij in jouw boek bij al die sectes tegenkomt? Die vuile kost, de goede leider belooft... ik neem die vuile kost weg? Ja, precies zoals Wim het vertelt, uh, dat zo uh, zeggen die, uh, die sectarische bewegingen dat zelf ook. Hè, van ze willen authenticiteit bereiken. Ze willen gewoon helemaal zichzelf zijn, of zo noemen ze dat dan. Hè. Dat, zijn, dat is natuurlijk een bepaald jargon. New Age uh, woorden. Uh, maar uh, ze willen inderdaad uh, dus authenticiteit bereiken. En, en dat moet. Uh, dus die vuile korst afwerpen van alles wat we dan in het leven hebben geleerd. En al die slechte dingen die je ouders hebben gedaan. Goed, we gaan even terug naar het nieuws van deze week. De secte zou dus een moordaanslag hebben gepleegd op Jeroen van Hasselt. Die zijn vrouw en gezin kwijtraakte aan de secte. En dat speelde allemaal al eerder uh, problemen met deze Jeroen van Hasselt en de secte in 2008. En in 2008 legt Jeroen van Hasselt uit aan netwerk hoe hij zijn vrouw kwijtraakte aan de secte en hoe zijn vrouw in die wurgende greep van die secte terechtkwam. Er wordt gezegd of gepredikt uh, eigen wil, eigen keuzevrijheid, zelf bepalen, vrij zijn, God op de eerste plaats stellen. Maar als ik kijk naar mijn eigen gevoelens en ervaring, dan zijn die eerder tegenovergesteld. Als een soort, zeg maar, een ja. soort marionettenpop uh, aan de touwtjes doen wat de leider zegt. Er kwam naar boven uh, dat er tegen mijn vrouw was gezegd... joh, je weet toch dat het goed voor je is als je meedoet in de program. De uh, program is dus een, nou ja, vrij vertaald een programma... Uh, waarin uh, een aantal volwassen vrouwen binnen de orde seks met elkaar hebben. Uh, ja, op die manier uh, zag ik dat, dat mijn vrouw naar mijn idee heel sterk gemanipuleerd werd... Uh, en naar mijn gevoel ook onder, uh, onder zeer sterke dwang stond... Uh, om maar te doen wat er gezegd werd. Ja, om maar te doen wat er gezegd werd. Uh, in de program gaan, uh, dame, je legt het net al uit... Uh, in de program gaan, dat betekent dat je verplicht seks moet hebben... met een andere vrouw vanwege vitamineoverdracht... die dan beter zou zijn. Het schokkende hiervan is natuurlijk hoe diep dit op een persoon inslaat, die, die, die Jeroen van Hasselt... je hebt allerlei mensen geïnterviewd voor je boek. Uh, is de Jeroen van Hasselt jou ook bekend? Ik ken hem wel, ja. ja. En wat voor plek neem, neemt hij en zijn vrouw in die orde in? Uh, nou, Jeroen van Hasselt die was zelf nooit echt lid daarvan, weet ik. Zijn vrouw die is in de orde gegaan. En dat was ook de reden dat hij bij haar weg is gegaan. Um, maar ik kan verder uh, niet zeggen of hij in mijn boek uh, voorkomt. Nee, nee dat, dat, dat, dat kan niet, want uh, uh, dat kan jouw problemen opleveren. Want deze secte is nogal goed in uh, naar de rechter stappen... om andere mensen aan te klagen wegens smaad. En krijgen daarin bij de rechter ook gelijk. Want deze Jeroen mag van de rechter eigenlijk niet meer praten in de openbaar. Nee, de, al een tijd geleden is hem wat opgelegd inderdaad. Ja, Uiterst curieus lijkt mij overigens. Toch? Ja, ja... Mag ik iets zeggen? Ja, over die, Wim. Een, iets theoretisch of een grond. Daar zie Kerkgenootschappen zijn open. Sekten sluiten zich af. Iedereen die dat wil kan alles te weten komen over de leer, de liturgie, de moraal, de theologie van iedere kerk. Er bestaat geen geheime wetenschap. De pastoor of de dominee heeft geen speciale openbaringen ontvangen. Als jongetje op een Katholieke school leerde ik al dat iedere bedelaar honderd keer heiliger kan zijn met de dan de paus. Maar bij secten is dat anders. In de secten bestaat natuurlijk een zekere rangorde, een organisatie. En wie daarin een hoge plaats heeft bezit niet alleen gezag over de anderen in praktische dingen... Hè, jij doet vandaag de trap en morgen de gang... hij heeft ook een dieper inzicht in de eeuwige geheimen... in de goddelijke wijsheid. Hij bezit dus tevens een morele macht... over de lager geplaatste en aan de top staat de leider... die de profeet, die het volstrekte inzicht heeft... zijn gezag ontleent hij aan de directe inzicht in God. Als hij vandaag zegt, dit is rood... en gisteren heeft hij gezegd, dit is blauw... en morgen zegt hij, dit is groen... heeft hij drie dagen achter elkaar gelijk. De Bhagwan deed dat ook wel eens om te testen... of zijn swamis nog braaf waren. Het betekent... Je gaat in een secte om jezelf vrij te maken... maar in werkelijkheid begeef je je in een geestelijke slavernij... in een hersenspoeling. Daarom leven de secten afgescheiden. Er mag van buitenaf geen storing, geen twijfel binnendringen. Daarom worden mensen die uittreden, die de groep verlaten... zeg maar vluchten, genadeloos bedreigd en vervolgd. Zij zijn de rotte appel in de mond. Daarom zie je ook vaak het volgende gebeuren waar je al op zin speelde. Een vrouw sluit zich bij de sekte aan, haar man niet... dan is het huwelijk ten einde. Uh, uh, hij wentelt zich liever in de zonde en het vuil en de korsten... Maar ook zij als lichtgestalte wordt gehersenspoeld en hij staat in de wereld en voelt de wind door zijn haar waaien. Ja, en hij krijgt die secte op bezoek. Laten we even de, de, ja, de dingen wel bij hij, hun naam hij noemen. Want hij krijgt een bloemetje aangeboden. Hij krijgt een bloemetje aangeboden. Jij zegt net uh, van buitenaf mag er geen twijfel, geen stoornis komen. Dit is precies wat bij deze secte het geval is, Karin ja. Dame. Want deze moordaanslag, waar we eigenlijk nu vrij zeker van is... dat het in elk geval van een lid van de secte is geweest die dat heeft gedaan. Een vergelijkbare moordaanslag is in 2008 ook al eens gebeurd. Is deze secte nogal, laten we zeggen... Overreagerend op, op elke vorm van kritiek. Nou, Erger dat, dat dan de rest? Ook, of, of hoe? Dat klopt. En het is ook natuurlijk een, een kenmerk van de sectarische beweging. Uh, dat uh, inderdaad, uh, zoals Wim precies uh, uitlegde. Hè, al het, de, de boze buitenwereld moet bestreden worden. De wereld is een jungle. En. Uh, ja, zo'n beweging is alleen en moet zich verdedigen. En alleen al het feit dat Jeroen van Hasselt dus uit die groep is gestapt... maakt hem um, schuldig en hij moet gestraft worden. en uh, Zijn extra Karianne heeft dus een persbericht naar kranten gestuurd... Uh, ik geloof vrijdag. En uh, dat is ook, als je dat persbericht leest... één grote verdediging waarom Jeroen gestraft moest worden. Ze ja. geeft allemaal voorbeelden van zijn slechtheid. En eigenlijk, het is een hele domme brief... want zij verdedigt hiermee die dader. En zegt dus ja. in, in ieder geval hiermee... ja, wij ja. hebben het gedaan. En, en de brief eindigt prachtig, want hij eindigt met... tegen mijn ex zeg ik, get a life. <lacht> maar goed. <lacht> <lacht> maar maar Wimzaal, uh, moord en secte... is dat iets wat jij in de geschiedenis vaker bent tegengekomen? Uh. Moord is uh, meestal te veel gezegd. Maar hetzelfde verschijnsel zag je vroeger bij de secte van de Palingboer. Hetzelfde zie je ook in zwakkere vorm bij Scientology. Men is doodsbang voor iedereen die uittreedt. en zijn mond open zou kunnen doen. He, want kijk, er wordt over secten altijd enorm geroddeld. En de helft is waar en de helft niet... maar je kunt ze ook niet scheiden. Ook dat is frambozenbessenjem. Maar de uittreder weet het wel... en moet dus tot zwijgen worden gebracht. Ja, nu, nu, is, nu heb jij daar ook veel over geschreven. Jij komt ook uh, sectenleiders tegen. Hè, bijvoorbeeld de Zwarte Jannetje. Die was zo heilig dat haar voeten de aarde niet mochten betreden. Geloof ik. En dat haar volgelingen vanuit haar huis... een loopbrug maakten naar de plek waar zij in de koets stapte. Ja, zij was de Heilige Geest, punt uit. Ze zei het zelf, dus het moest wel wezen. Ja. Hoe, hoe is dat met die secteleider van de Orde der Transformanten? Is die nog een beeld, Karine Dame? Nou, dat is ook een heel uh, raar verhaal, want die is in 2008 is hij in retraite gegaan, zoals dat dan heette. En sindsdien is hij nooit meer uh, gesignaleerd. Dus hij zit. Sch het schijnt dat hij in Duitsland of Frankrijk zit, maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat hij ook vermoord is. Uh, niemand die het weet en uh, de, nu is dus de, uh, de leiding van die groep overgenomen door zijn vrouw en een ander prominent lid. Goed, uh, we gaan langzaam afsluiten. Secten eigenlijk, dat is het opvallende aan jouw boek, je, je haalt er van allerlei tevoorschijn, ze zijn er nog steeds, terwijl wij dachten dat het afgelopen was. Niet kapot te krijgen, moet dat de conclusie zijn? Sekten, dat doet aan een verlangen in een mens roept het iets op... waardoor het altijd zal blijven, Wimzaal, tot slot? Uh, ja, maar ook een sekte richt zich op de verheerlijking... de zelfverheffing, soms de zelfkietelarij van de mensen. Maar de rest van de mensheid, die moet maar zien waar die blijft. Secten zijn ook asociaal. Juist. Nou, Carine Dame... Wim Zaal, bedankt. Jullie boeken zijn nog gewoon te kopen... in de boekhandel. Dank voor jullie toelichting. Ja, op de site kunt u ook vinden die boeken... wat daar de titels van zijn. Ik, ik zeg het nog even. Ik was gek van geluk van Karin Dame... en gods onkruid natuurlijk van Wim Zaal. Wij zijn er weer na elf uur... met een gekraakte Noorse runecode... brieven van kamikaze-piloten uit de Tweede Wereldoorlog... en een documentaire van Martin Minkema... over oude familiealbums... die jaren bij het Tropeninstituut hebben gelegen... en die nu weer zijn herenigd met hun families. Straks dus, na 11 uur, tot zo dadelijk. Deze week in de perstribune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 Leer Onzichtbaar Overtuigen met Pascal van Goetem en John Verfro. Ga naar Denkproducties.nl. Dit is Radio 1.